Studiedijkers met het NOS Journaal. In Purmerend heeft het waterschap vanavond pompen geplaatst... bij een parkeergarage van een flat... die vanochtend was volgelopen met water door felle regenbuien. Volgens NANIU stond het water bijna een meter hoog. Zeker veertig auto's zijn verloren gegaan. De brandweer schakelde het hoogheemraadschap in... omdat het niet alleen lukt om het water uit de garage te krijgen. Het ziet er niet naar uit dat de top over Oekraïne in Saoedi-Arabië tot een doorbraak zal leiden. Toch noemt Oekraïne de gesprekken productief. Het land had meer dan 40 andere landen in Saoedi-Arabië uitgenodigd om te praten over de oorlog. Oekraïne wil zo proberen om wereldwijd meer steun te krijgen. Sommige landen stellen zich namelijk neutraal op in de oorlog. Op de top gingen de landen het samen hebben over het vredesplan van Oekraïne zelf. Daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden aan Oekraïne terug moet geven. Rusland zegt dat Oekraïne twee belangrijke bruggen naar de Krim heeft aangevallen met raketten. De bruggen zouden daarbij beschadigd zijn geraakt. Op beelden is bijvoorbeeld te zien dat er flinke gaten zitten in een van de bruggen tussen het Oekraïense vasteland en het noorden van Schiereiland de Krim. Het eiland wordt bezet door Rusland. Ook zouden in de bezette regio Gerson een school- en een gaspijpleiding zijn geraakt. Ruim 90 vakantiegangers in Slovenië vertrekken vanavond laat met twee bussen weer terug naar Nederland. Alarmcentrale SOS International meldt dat de bussen vanmiddag in het land aankwamen. Nederlanders kunnen door het noodweer in Slovenië niet met eigen vervoer terug naar huis. Hun auto's zijn beschadigd geraakt. Of in sommige gevallen zelfs meegesleurd door een modderstroom.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 hebben nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1553. Alweer. Hierop zetten we uh, het programma Peaceful Radio. Daar luister je naar. We gaan uh, beginnen met Kirsten Agresta. Agresta, zo uh, zeg ik het maar even. Zij heeft een, uh, een nieuwe album gemaakt, Aquamarine. En dat is toch uh, wel. Een heel fraai werkje geworden. Metamorfoses van Terry Lee Nichols. Dat is de volgende nieuwe album. En daarna gaan we vanaf track 9 terug in de tijd. Ja, track 9. En dan hebben we een aantal uit 2020. En zoals twee keer. James Asher, de sympathieke Engelsman. Die ja, het uitziet zeg maar... Als een gewone burger, maar toch hele fijne, swingende New Age muziek maakt. al tientallen jaren. En daarmee. Uh, um, ja, maakte hij eigenlijk een. Uh, was, of hij maakte niet, hij was een grote uitzondering. op de rest van de New Age muziekartiesten. Want daar zat weinig swingends tussen. We sluiten dan ook af met James Asher Balance and Beyond, dat is het laatste album. ...waar we mee afsluiten. Dit al het programma 1553 van Peaceful Radio. En we hebben natuurlijk een website... ...peacefulradio.info En ik wens je heel veel luisterplezier.